Het weer, vanuit het westen opklaringen. Geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Alleen in het zuidoosten veel bewolking en kans op wat regen. Het wordt vanmiddag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad alleen wat drukte op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. Daar heeft de brug even opengestaan. Op de A9 hetzelfde scenario van Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven, je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 Come Wij komen thuis de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 Ga je nooit bedreigen.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 Op de lokale omroep zie Zandvoort. En daar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 Zeg niet dat het laar is, want driftig ben ik gauw, zeggende staren. Ik zing geen chanson, mijn stem is pas bon, het is waar. Ik ben niet charmant, kreeg geen Yves Montan, dat is naar. Ik zing geen hoge zool of in music hall, maar tra-la-la. La. En dat doe ik voor jou.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 Met de sprooks door zo'n gezicht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 vader Abraham komen met Adelle En ook nog Joop Doder met Siebertje. De volgende artiest is Robert de Nijs. Beter bekend ze Rob de Nijs. Geboren in Amsterdam op 26 december 1942. Hij is hij een Nederlandse zanger en acteur. En hij werd geboren zoon van een rijschoolhouder. En toen hij zes was, ging hij van zijn, vanwege zijn astmatische bronchitis... naar een openluchtschool in het Oosterpark...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 pas Sint-Witje droeg rozen, een vogel zong in de boom, die dacht dat iedereen bleef. Look! Eten, dan een dioscopje misschien. Wat we daarna doen, zullen we dan wel weer zien. Zeg, voel jij er iets voor? Ja, ja ik voel er iets voor. Er voor. Van de avond met, met jou uit te gaan.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 Toch wel een beetje Het is zo eenzaam Vast ons huis in. Het is zo eenzaam op de boerderij Hou je echt nog van mij rock'n'verlief Of is nu al je liefde voorbij Verleef de tijd van weleer. Dat zandvoer dat uit Zandvoort